Gouden stralen die het purple ja. van de wijn doen fonkelen en die het landschap in blijde groep zetten. Neem nu dit glas, Chateau Miral, van 57, Amis. Oh, mooi wijntje. Ja, ik neem ook altijd de duurste soorten. Op slot maar Ollestein, het komt pas goed tot zijn recht in een sfeervolle omlijsting. Ja, op, op Deze Ollestein... wijn heb ik verleden jaar gesavoureerd op Chateau Miral zelf. Daar, onder heerlijke gotische bogen, gezeten naar de azuren zee, werd het een ervaring die tot mijn dierbaarste reisherinneringen behoort. Een glas miralle cinquante op het chateau zelf, Ach, merveille, een gedicht amisse. Op ijle hoogte ontstert de geest in rode fonkeling. Boven de Azurenzee. Ik heb ook eens een fijn glas gedronken. In een dure gelegenheid. Ach, als bereis Ach, hier. Bleu, een uh, ander keertje, uh, bommel. Oh. Ongetwijfeld zijn uw ervaringen in havenkroegen belangwekkend. Maar mijn gedachten verwijlen nu in een andere sfeer: ja. reiservaringen. <laughs>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 Reiservaringen, valse zwetsers. Alleen hun maag heeft gereisd. De tijd is rijp voor reisbureau Pas. Die kan voor betere reiservaringen zorgen. <laughs> een kale druk te maken, die marquise. Maar Met zijn wijn en zijn gevlieg. Alsof ik nooit iets heb meegemaakt. Ach, ik ga naar huis.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 Lieve hemel, dracht eraan, voor het te laat is. Oh. Het is geen manier van reizen, voor tieren De geur van deze cabine is, is, is De Raampjes bieden weinig uitzicht. Halt, ik wil eruit. Ik, ik heb genoeg van deze reis.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 <gacht> nu, mijn goedheid staat vast, jonge vriend. Maak die ketting nu maar los. Ik wil liever geen beproevingen ondergaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, jammer. U toestaat de eerste proef reeds niet. U bent dus slecht. En daarom moet ik u teniet doen met mijn hellebaard. <gacht>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 Een heer strinkt niet in een put met een gewicht aan zijn been. En, en bovendien staat de lucht hieruit eruit walpt me tegen. Het zijn zo. Ja. Hier kan ik genade oh. voor recht oh. laten gelden. Want er is kans dat een bezwaard oh. iemand oh. in de bron der waarheid verdrinkt. Ja. Ook al is die goed.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 Uw vat. Help. Ik, ik heb last van, van, van duizelingen. Ik, ik zal vallen. Dat geeft niet. Uw goedheid zal u licht en zwevend maken. Alleen de slechten vallen. Dat is bekend. Nog enkele stappen, edele heer. Zo ja, ja. Blijf thans rustig staan. Terwijl ik het vat van wijsheid leeg laat lopen.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 Dat ding is voor mij. Wat? nee, het is voor mij. Edele vreemdeling. Nee. Ik heb het nodig voor de uitoefening van mijn ambt. Geef het terug, wat ik je mag. Het is voorlopig met je ambt afgelopen. Ga naar huis om uit te slapen. En vlug een beetje. Oh nee. Openstand der vreemdelingen. Dat zal het oude Gor niet dulden. Oh nee. Kom overeind, heer Ollie. De nachtwaker slaat alarm. We moeten hier weg. Waar is de nachtwacht? Weg. Kom gauw mee.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 Eens even ja? kijken. Uh, uh, ja, ja. Uh, hier heb ik het. Uh, uh, het Chateau Royal is het meest uh, exclusieve hotel ter wereld. Uh, Slechts werkelijk hooggeplaatsten uh, kunnen zich veroorloven hier de maaltijd uh, te genieten. Verfijnde spijzen, besproeid met uitgelezen dranken, uh, strelen het gehemelte. Terwijl een keur van uiterst geschoold personeel. Oh, dat, dat lijkt me toch wel iets voor iemand van mijn stand, wat jij? Nou, uh, daar kan de marquise niet tegenop. Nee. Oh, de azure wijn van Chateau Royal.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 Een meneer is uh... een <grijpte> reisherinnering. Ik uh... de meneer uh... de lunch. Een ja. tafel voor meneer ja. Dat is te zeggen uh... deze kant toch ja. als het u belieft. De kelner legde een fraai bedrukte kaart op de tafel. Heer Ollie staarde beklemd op de vreemde namen en slikte moeilijk.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 en voelde de kelner verstijgen en ergens klonk een gesmoord gemompel. Nu doorzetten. Rustig, vooral rustig. Dori, het kleefspul rekt en strijdt alle kanten op. Als het dan maar eerst op mijn bord ligt. Op mijn bord, stuk vreiten. Als het dan niet goed schist kan... Klaar, maar kwaad, opa. Ja, oma, dit is geen server. Bovendien is dit niet het dessert dat ik besteld heb. En tenslotte heb ik een klacht over de clientele. Roep de chef. Oeh, hoe vreselijk. Dit is dus het einde van het hier. De horrekop.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 Van pasreizen neemt men altijd iets mee. Verfrist en verrijkt... spoelen we ons dans naar het volgende doel. De beroemde fonteinen van Merus. De Witte Stad. Oh, uh, de fonteinen van Merus. De Witte Stad. Eens mm, kijken wat daarmee is. Uh, laat maar. Mm. Ik, ik heb er genoeg van, jonge vriend. Mm? Je had gelijk. Nee, dat dat ik... geef ik toe.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 Oh! Ah, ja. het onreine verdroogt, het onzuivere verdampt... ...door de zon die schijnt op Merus, de witte stad... ...en door de tonaren die als hemeldaal in het ingewand glijden. Wat is er? Het is de tonaren. De Grote Heer wordt gezuiverd door mijn dron. Olie. Oh, water! Ik, ik verbrand! Um... Water! Ah, de fonteinen. De hoge bezoeker wenst de beroemde fonteinen van Meres te beschouwen. Water, drinken! Zeer wel, dit zijn ze dan, de wateren der volkomen zuivering. Het beeldhouwwerk is geschapen door Quor Quocquo, de grote kunstenaar. Hij is erin geslaagd gestalte te geven aan de reinheid van Meres, de witte stad. Oh, oh, water! De grote heer voelt de schoonheid, geen wonder. Iedere bezoeker wordt gegrepen door de zuiverheid van dit kunstwerk. Een bezoek over de waard, ja?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 Ik, ik, ik wil eruit. Luister goed. De gids komt eraan. U moet hem volgen. Wat? Wat, wat de komt gids? eraan? Oh, de gids? toch iets, jonge vriend. Bij ja. einde na werd alles loopt nee. hier vol water. In dat water drijft de gids. Volg hem. Hij weet de uitgang. Ach, oh. oh, wat een reiservaring. Een hier in een riool. Als mijn goede vader. Oh, oh, de gids. Daar zwemt de gids. Hij komt mij herden. Zijn geweten spreekt. Ach, misschien is er toch nog uitkomst. Halt, oh, ik, ik, ik ben hier. Wacht even, ik moet met u mee. Laat me los. Ik moet, moet rennen. Laat me gaan. De... Waarom zou ik dat doen?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 Ik bedoel... Weg wacht, van hier. Oh, wacht even. U kunt me hier niet achterlaten, want direct komen de borsten. Als u begrijpt wie ik bedoel... Wie zijn dan? Laat los. Houd me niet op. Ik hoor iets onruins. Oh. Hey. Oh. Oh. stinkend gel. Stinkend gel. Ik dat zijn eerlijke banknoten. Die, die mag u niet borsen. Ik heb ze betaald om uit deze element te raken. Ja, laat de stakker gaan, zodat hij zijn plicht kan doen. Ja, wat is dit voor eten? Een toerist, letting! Eentje uit meer een de witte stad! Ja, Laten we hem uit de modder halen. Dat zal hem omkrappen. Ja, ja, ja, we ja, ja, wachten eens even, jongens.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 Laat me gaan, voordat de reinigingsdienst me te pakken oh, Wat is dat voor een reinigingsdienst? Ach ja, ik ben een vlek op veren. De witte stad, wat ondreid is, moet zuiver worden. Oh.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 Heer Olly? Nee. Ja, niks. hierheen. Hier is de uitgang. Oh. Wat is er gebeurd? Hoe is het met u? Slecht. Met mij is het oh. slecht. Oh, afgelopen. Nee. Doel de modder Door de molster. Laat mij hier maar achter, nee. jonge vriend. De hongerkop. Vlug. De reiswagen uh. gaat vertrekken. Kom. Nee. Ik lijst hm? niet, Neil. Ik reis Wel, niet meer, be bedoel, ik, bedoel ik. Ik doe niet meer mee. Mijn leidendsemmer is -emmer. vol, als je begrijpt wat ik bedoel. Ga maar alleen. Nee, nee, schiet op. Direct komt de reinigingsdienst en dan wordt u gegrepen. Kijk, daar komt ons lofano'swagen aan. Lopen dan, Bob. Kijk, daar, de koets. Pas op voor de grijpbaar. Springen, heer Oli? Net op tijd.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 Hier zit ik, geketend en beplakt met gier en een zilveren goedwerk. Dieper kan ik niet dalen, zegt ja. u zelf. Jij spreekt over een hoogtepunt. Ja, ik, dat zegt de volder. Ja? Daarom moeten we op het ergste voorbereid ja. zijn. Oh, was er maar een raampje voorin? Dan zou ik tenminste kunnen zien waar we heen gaan. Hoe kan ik me nu voorbereiden als ik niet weet wat er komt? Ja, ja dat is moeilijk, ja. ja. aan jou hm? ook niets. Je staat er maar te klagen, terwijl je van het uitzicht geniet. Wat zie je daar Alleen toch? Maar langs flitsende bomen. Oh. Maar ze komen me bekend voor. Huh? Vreemd, het is net alsof ik dit landschap eerder gezien heb. Huh? Wacht even. Hier maakt de weg een bocht en... Huh? U bent weer thuis? Huh.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 Of ik wel de politie, als je me toestaat. Heer Olivier is een uur geleden reeds thuisgekomen. Het is hier geen onderkomen voor ontsnapte boeven. Wat denk je wel? De betreurenswaardige onbeschoftheid. Een uur geleden thuisgekomen? Ach, het zijn de reisherinneringen die mij veranderd hebben. Ik ben onherkenbaar geworden voor mijn eigen petitie. Maar, maar hoe kan ik een uur geleden thuisgekomen zijn? Als je begrijpt wat ik bedoel, tot Poes...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 Hoe vreselijk. Nou, kom aan, Nu niet geaarzeld. Ik ga naar binnen. Daar, daar heb ik recht op. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Maar ach, wat een thuis komt voor een heer van mijn stand. Kijk eens aan. Daar hebben we meneer Pas gebogen over een kristallen bol. Wat zo. Mooi. Het komt goed door. Let op...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 Hij heeft mij niet herkend met mijn souvenirs. En het is duidelijk dat hij wachttaal sprak. Want hoe kan ik nu een uur eerder thuiskomen dat ik thuis kom? Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Kom aan. Die zal... is daar? Uh, een indringer? Uh, ik drink niet in. <laughs> Ten slotte kan een heer in zijn eigen huiden. Uh, dat, dat ben ik zelf. <laughs> onmogelijk.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 Hier moet een einde aankomen. Het is geen zuivere koffie. Reizen is goed, maar pasreizen hebben een luchtje. Wat doe je daar? Hm? Blijf overal af. Of er gebeurt een ongeluk. Er zijn er ongelukken genoeg gebeurd. Mijn kristal! Laat staan! Ik kan maar... niet zonder! Wat nee. heeft men een reizen wanneer men niet tot zichzelf nee. kan nee. komen? Maar het was al te laat. Tom Poes slingerde het glaswerk het venster uit... O. in de richting van de wilde wagen die hotsend en bonkend nader raasde.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 Och, ik hoef niet langer als een dief met gestolen bestek rond te sluipen. Zou dan eens op die kogel. Zou die ketting. Oh. Uw bad is gereed, heer Olivier. Maar wat ziet u eruit, met uw welnemen? U lijkt op de zwerver die ik de deur gewezen heb, als ik mij zo mag uitdrukken. En wat hebt u daar? die is.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 Oh. En wat moet ik met deze ijzeren kogel aanvangen? Geef maar de volderman. Het is een afgeschut souvenir. Ik wil hem niet meer zien. En kijk, daar is de jonge vriend ook. Waarom ben je weggelopen? Um, Wegt het je veel? Nee, dat niet. Ik ben naar het reisbureau gegaan en daar was de oude pas bezig met een kristallen bol. Uh, een kristallen bol? Wat ja. eigenaardig Voor een reisleider voorspelde hij de toekomst. Zoiets? Met dat ding heeft hij gezorgd dat u een uur eerder thuis kwam dan u deed. En als ik die bol niet stuk had gegooid, dan zou u door uzelf naar buiten zijn gegooid. En dan zou u voor altijd een zwerver geweest zijn. <lacht> die jongen vriend. Het was aardig van je om zoveel moeite te doen hoor. Maar wat je daar zegt is onzin. Ik zou mezelf altijd binnen gelaten hebben. Een heer laat zichzelf niet in de kou staan. Ook in de zwerver herkent hij zichzelf.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 De Azurenzee fonkelde zuchtend op de achtergrond. En voor mij geurden de uitgelezen escargot Waar de keuken daar. Ja, reisherinneringen. Men moet daar erg mee oppassen, hoor. Herinneringen zonder ervaringen zijn als luchtbellen vol stinkende gas. Pam, eu. Je gaat te ver, Amice. Nou, maar dit is een lekker biefstukje, meneer Bommel. Zo mals, hè? En wat een leuke pudding komt daar binnen? <lacht> Ach, het is niets. Dit eenvoudige nagerecht herinnert mij aan de keer dat ik in Chateau Royal als eenzaam heer mijn maaltijd gebruikte. Ik had natuurlijk een, uh, een uh, tribolus giganteus besteld. Die pyrrhus, wel te verstaan. Daar is die keuken beroemd om. Zoals de marquise wel zal weten. <lacht> oh, uh, wat?